Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Ja, welkom in het uh, tweede uur van Dit is De Nacht. De nacht waarin ik het uh, wilde hebben over Valentijnsdag. En dat leek bijna te mislukken. Totdat uh, op, het, op het laatste moment van het, of laat ik zeggen, het laatste kwartier... van het vorige Europese opeens de telefoon uh, stond... Toen ik een keer een beroep deed op, op u als luisteraars van uh, uh, Bel In. En toen belde er iemand uit Zwitserland. Toen belde Hugo, die, die vannacht aan het werk is aan een, uh, aan een project voor een opdrachtgever. En zo hebben we ook eens uh, wat nieuwe mensen in de uitzending. En dat is altijd welkom. Dus ik wil het toch nog even proberen. En laten we dan misschien het onderwerp ietsje breder trekken. Uh, Valentijnsdag als, als commerciële dag. Moeten we misschien wel gewoon afschaffen? Is, is het alleen maar om winst te behalen? Of moeten we dat soort dagen, zoals Valentijnsdag, Vaderdag, Moederdag... Moeten we die gewoon in ere houden? Nou, u kunt erover inbellen op het nummer 0800 1121 0800 1121, helemaal gratis. Dan uh, kunnen we er met elkaar over praten. Of dat soort dagen uh, dus overbodig zijn of niet. Of u er uh, nog gebruik van maakt of dat het gewoon aan u voorbij gaat als iedere andere dag. 0800 1121, daar kletsen we er zometeen over nadat we geluisterd hebben naar het nummer I Feel a Song in My Heart. Let night, was dat mijn I feel a song. Aan de lijn heb ik uh, Ada. Ada, goeienacht. Ja, ik heet geen Ada, hoor. Ik heet Anna. Anna? Oh. A-N-N-A. Ik vond het al zo grappig, want ik ken maar heel weinig mensen die Ada heten. En een van is mijn moeder, dus ik, ik, ik, ik vond het al zo... Uh, <laughs> maar je heet, je heet dus Anna. Nou, dat maakt het voor mij wat makkelijker... om even voor te stellen dat je heel iemand anders bent. Anna, goeienacht. <laughs> Dag. Uh, ik zou iets zeggen over Valentijndag. Ja, natuurlijk. Kon er maar in. Oké, okay. nou het is een beetje, een beetje, uh, wijkt een beetje af. Mijn mam die wordt uh, vandaag, dus vanmiddag, uh, een hartoperatie. Ah. En uh, als de uitslag uh, na de operatie hoor ik uh, hoe de operatie gegaan is. Ja. En als het dan uh, dat het goed gegaan is, dat zou voor mij wel een hele mooie Valentijndag zijn. Ja, dat, dat is wel een hele andere Valentijnsdag ook dan, uh, dan zeg maar, normaal gesproken. Ja, dus dat wou ik even zeggen. En, en wat? Uh, want als ik nog even door mag vragen, uh, uh, waarom heeft hij precies die hartoperatie nodig? Uh, hij krijgt uh, uh, drie opleidingen. Ja. Om te halen een ader uit zijn uh, been en dat uh, leggen ze dan om zijn hart heen. Dat is wel heel spannend, zeg. He. Ja, ja, daarom kan ik ook niet slapen, natuurlijk. Oh, ik kan me voorstellen. En dan uh, straks uh, uh, uh, ga ik naar het ziekenhuis. En dan, uh, dan wacht ik uh, tot de uitslag van de operatie. Ja. En dan is dan, dat is voor mij uh, ja, toch wel een, een valentijn uh, die je dat... nooit meer uh, vergeet, zeg maar. Nee, hè? want ho ho hoe lang duurt die operatie? Nou, ik, ik geloof... Uh, ja, uh, ik... Ik ben het even kwijt, sorry hoor. Oké, okay, dat geeft niks. Ja, maar uh, uh, het is, het is uh, de tweede, zeg maar, operatie van die dag. Oké, okay, okay, ja. de tweede operatie. Dus dat, ja. het is nog niet precies bekend hoe laat die begint. En, en, en zit, zit er dan een, uh, uh, misschien een beetje een directe vraag, maar zit er dan ook een soort, uh, kunnen ze een soort risico inschatting geven? Is dat de operatie eigenlijk altijd wel lukt? Nou. Zover durf ik niet te denken. Maar het, het, hij is wel in hele goede handen. Oké. Een hele goede handen, okay. hele goede, goede handen zeg maar. Hè? Ja. De volste vertrouwen ook in. Ja. Wat spannend. Nou Anna, ik, ik denk dat ik jou uh, gewoon heel veel succes moet wensen. Ja, dank u wel. En, uh, en ik hoop dat jij, een, dat jij een heel mooi Valentijns cadeau mag, uh, mag krijgen morgenmiddag. Of eigenlijk ja. vanmiddag. goede uitslag en dat hij goed mag genezen. En dat hij dan weer uh, de oude wordt. Hè? Precies, daar ja. hopen we op. Dank u wel hoor. Oké, okay, fijne dag nog hè. Dank u wel, dag. Ja, en zo kan Valentijnsdag ook een, een hele andere lading hebben dan, uh, dan gewoon maar een, een, een simpele, zou ik bijna zeggen, een simpele liefde. Misschien is dat voor u ook wel zo. Misschien is, is dit wel een dag waarop hele andere dingen gebeuren dan, uh, dan normaal gesproken op Valentijnsdag. Dan bent u natuurlijk ook vrij, net als Anna, om dat eventjes te delen. Dat kan op 0800-1121. Uh, ik heb een, als het goed is nog iemand hangen aan de andere lijn. Ik mag het niet zeggen van, uh, van de meneer uit Zwitserland, maar ja, ik weet even geen andere woorden ervoor. Wie heb ik hangen? Goeienacht. Met Achie. Hallo Achie. Ja, ik wilde even zeggen, mijn man was nooit zo van bloemetjes geven. En voordat we onze trouwdag hadden, zei ik altijd een paar dagen van tevoren... nou, dan zijn we zoveel jaar getrouwd en dan kreeg ik bloemen. Maar nu werd hij dement en was hij in een... Het verpleeghuis en daar kwam ik binnen op Valentijnsdag en daar hadden die meisjes, die hadden iedereen een roos gegeven en die mochten ze dan aan hun partner geven. Wat maar hij heeft... snapte natuurlijk niks van Valentijnsdag of wat hij met die roos moest. Oh. En het was een kunstroos en mooi verpakt, yeah. en ik vond het zo geweldig van die meisjes die het zo druk hebben dat ze daar aan gedacht hadden om die mensen allemaal voor hun partner toch een roos te geven die ze dan aan ons mochten geven. En ik heb het, hij is vorig jaar overleden, maar ik heb die roos nog steeds staan omdat het een kunstroos is, kun je hem goed bewaren. Ja. Yeah. Wat lief. Dus jij hebt eigenlijk een hele mooie herinnering aan Valentijnsdag. Ja. De enige keer dat ik iets van hem gekregen heb. En dat was wanneer hij het zelf niet meer besefte. Nee. <laughs> maar ja, ik vond het geweldig van het personeel daar... dat ze aan dergelijke kleine dingetjes dachten. Ja, begrijp ik. Dat Want... heb ik zo gewaardeerd en heb ik ze ook allemaal gezegd. Ja. En, en heeft jouw man uh, lang last gehad van dementie of niet? Hij is tien jaar mens geweest. Want dan de laatste half jaar in het verpleeghuis. Oké. Okay. Want is het dan niet vaak zo... Ik, ik, mijn oma die is op dit moment uh, aan het dementeren. Uh, en en uh, juist zeg maar, dat soort dagen... Zeg maar, dat, hè, ze weten dan niet meer welke dag het is of, of welk jaar. Maar nee. vaak dat soort dingen van vroeger... Die blijven dan toch wel hangen. Dus als je zegt Valentijnsdag... Zegt ze, oh ja, Oh, dan weet ik nog wel een verhaal. Was dat dan ook nog wel zo? Had hij er nog wel iets van een gevoel nee, bij? Nee, hij wist niks van Valentijnsdag, want we deed je eigenlijk vroeger nooit iets van Valentijnsdag. Oh, ik heb een okay. dochter in het buitenland wonen en die stuurde ik dan wel altijd op Valentijnsdag wat. Maar, uh, maar hij zelf wist van Valentijnsdag niks af. En nee. net wat ik zei, als we bijna zoveel jaar getrouwd waren, we waren 58 jaar getrouwd, En ik moest altijd een paar dagen van tevoren zo stilletjes zeggen, nou uh, woensdag zijn we zoveel jaar getrouwd oh. en dan kreeg ik bloemen. Het was een typische man. Ja, maar hij gunde het me wel en ik mocht alles en het was een lieve man. Ja. Maar die dingen daar en Valentijnsdag, nou ja, daar had hij vroeger nooit van gehoord. Want het is eigenlijk iets van de laatste tijd. Ja, dat is waar, ja. Dat is waar. Ja. En, en vind je maar, dat, het, dat het feest er wel gewoon eh, in moet blijven op Valentijnsdag? Of, of heb je zoiets van, eh, dat, is meer, eh, dat, dat, dat is alleen maar voor winkels om winst te maken enzovoort? Ja, ik denk ook dat het commercieel is en ik doe er ook niet aan mee, alleen dan voor mijn dochter omdat die in het buitenland woont. Ja. Maar uh, ik vond die roos, dat vond ik zo leuk van het personeel dat ja. ze daar aan gedacht hadden om voor de partners dan toch iets te doen, terwijl die mensen zelf er helemaal niks van wisten. Ja. En hij had die roos in zijn hand en hij wist ook niet wat hij ermee moest. Dus toen moest ik zelf zeggen, ja, die heb je voor mij. Ja. Want het is Valentijnsdag. Maar ik heb hem nog altijd staan. Het is een plastic roze, een plastic rode roze... met een strikje eraan. En ik bewaar hem toch maar... Mooi. Altijd nog. Mooi. Dank je wel, Achie, voor jouw, voor jouw Valentijnsverhaal. Ja, dank wel. Fijne nacht nog. Ja, hetzelfde. Bedankt. Dag. Ja, dat was Achie met een mooi verhaal over, over Valentijnsdag. Um... Nou, het lijkt alsof, uh, alsof de bellers weer, uh, weer terug zijn, want als het goed is heb ik nog iemand uh, aan de lijn. Goeienacht. Hallo, met Fred. Hallo, Fred. Hoi. Uh, ik lig uh, zitten in bed en daarom kan ik slapen. Ja. Uh, dat komt omdat ik uh, passagkanker heb en door werken, maar dat gaan we alweer over. Yep. Ik heb uh, twee uh, verhaaltjes. Oh. De, die uh, van die uh, roos komen we uh, bekend voor. Ik ben wat ouder, dus vroeger hebben we nooit allemaal gedaan. Ja. Ik heb uh, in, uh, jaren geleden in een uh, psychiatrisch ziekenhuis uh, op, opgenomen uh, geweest. Omdat ik zelf moet uh, plannen had. En er kwam een maatje En die gaf mij ook een roos. En die zag hier naast me uh, bed. Die staat nu naast je bed, die roos. Ja, ja, dat is ook een kunst kunstmaar van Oké. Okay. En toen, uh, toen ik eruit uh, kwam en een heel klein vetje uh, terecht kwam met uh, begeleiding, kreeg ik een kaart. En daar uh, stond helemaal niks uh, op. En een uh, Valentijnse kaart. Denk ik hoe kom ik daar nou aan? Mm -hmm. En dat uh, wist ik ook niet. En na een half jaar zei mijn dochter eh, dat het van haar was. En die heb ik ook nog steeds. Dus kinderen doen het naar ouderen, mm. ouderen doen niks. En ik vind het een leuk gebaar voor de jongeren. Oké, okay. wat leuk. Ja. ja, nou dat zou... Eh, eh. Nou, het is maar is, is, is, is het dan ook niet iets wat je zelf een keer zou willen doen? Nee. Iets doen met Valentijnsdag? Nee, daar ben ik, uh, ben ik te orthodox voor. Hmm. Nee. nee. Oké. Okay. Je, je hebt liever dat iemand aan jou iets geeft. Uh, nee, ook niet. Want ik wil geen cadeautjes. Nee, maar je zegt net dat je het wel leuk vindt als je kinderen eraan denken. Ja, uh, ik had nooit uh, gedacht dat ze dat zou doen. Nee, en dat is dan toch wel leuk hè, om verrast te worden. Ja, en daarom, daarom deel ik dat namelijk jou. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hey, hey, dankjewel nou, voor, jouw, voor jouw verhaal. En uh, is, is er nog wel uh, uh, kans op uh, genezing? Want je zei dat je prostaatkanker hebt. Um, um, men zegt... Uh, dat het kans van een vraag. Maar ik heb het nog uh, voor de tweede keer. Dus... Oh. Uh, uh, als we religie zijn. Ik heb vertrouwen. Ja? ja. En, ik, en ik krijg aandacht. Dat zijn de twee belangrijkste dingen van het leven. En helaas. Ja, ik ben wat orthodoxer. Dus ik heb ook gewoon godsvertrouwen. vertrouwen. Kijk. Nou. Ja, en, en daar probeer ik me aan vast te houden. Dat vind ik een hele mooie uh, levensles zo midden in de nacht. Ja. Yeah. Da Dank je wel voor jouw uh, verhaal. Graag, dat doe het zo veel. over jou. Oké. Okay. Hoi. <laughs> Doeg. Ja, ze zijn er uh, Valentijnsverhalen van allerlei, uh, van allerlei soort. Mensen die, uh, die ziek zijn, mensen die, uh, die hun paarden niet meer hebben... maar die toch mooie herinneringen hebben aan Valentijnsdag... Misschien heeft u ook wel over af. Misschien wilt u wel uh, praten over, uh, over de commerciële ellende die u het vindt. Of uh, misschien zegt u al van de commerciële ellende. Uh, wat een onzin. Het is juist prachtig dat dat soort dagen bestaan. Zoals Valentijnsdag, Moederdag, Vaderdag. U kunt het mij laten weten op het nummer 0800-1121. Dan uh, kunnen we er met elkaar over praten. U kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. Dat uh, probeer ik ook nog een beetje bij te houden hier. Uh, we gaan zo meteen verder praten over, uh, over Valentijnsdag... Maar eerst gaan we luisteren naar een, een, een vrij nieuwe band. Is dat, misschien kent u ze, misschien kent u ze niet. Als u wel eens de wereldrijd doorkijkt, dan herkent ja, u ze als ik zeg... het is die jongen ja, die met een hele dikke zwarte bril... en een hele dikke zwarte paard en een grote bosse zwart haar op zijn hoofd. Eh, Blauwtsoen heette ze, met het nummer Elephants. Uh, vind ik dat zoem. Erg mooie uh, muziek. Ik heb uh, twee bellers hangen. De eerste, dat is uh, Jan. Jan, goedenacht. Ja, goedenacht, meneer. Uh, we het een uh, schatje draaien. Ja. En u, u wilde en ik... even een kort statement maken over menslievendheid? Ja. Vertel. Waarom zou, waarom zou we niet iedere dag Valentijnsdag kunnen zijn? Nou, dat weet ik niet. Vertel het maar. Ja. Wat is Valentijnsdag? Ik geef daar een definitie van, van jouw woord. Van mij uit, even denken hoor. Valentijnsdag, ik vind dat het maar een dag in het jaar... waarop je even net even wat extra denkt aan hoe kan ik mijn partner uh, blij maken. Ja, waarom zou dat niet iedere dag kunnen? Of je geheime liefde, ja, dat kan ook nog, ja, misschien. Maar ja. dat is wel een reden, hè. Als, als je nou een geheime liefde hebt... dan is dat toch een mooie dag, Valentijnsdag... Ja, ja dat... geen gijme liefde. Nou, Doe toch geen geheime liefde te zijn. Nee, dat hoeft niet. Maar dat, dat, dat is wel. Hè, als ik even denk aan mijn schooltijd. Ja, dan, ja, dan ja, kon, je, kon je bijvoorbeeld een roos sturen naar iemand. Nadat het ja, hebt uh, een Yellow Ribbon, heb je ook in de uh, US. Uh. Ik heb uh, in Amerika. Uh, gewoond, denk ik. Ah. Ja? En hoe doen ze dat daar dan? Ja, Yellow Ribbon. En, en is, dat, is dat dan vergelijkbaar? Dat is ongeveer vergelijkbaar ja. Maar vind je dat dan, vind je dat dan ook uh, niet nodig? Zeg je, de Valentijnsdag is niet nodig, want elke dag zou er één moeten zijn? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Nou dat weet ik niet. Het is toch mooi. Het is eigenlijk een beetje net als, vind ik, als een verjaardag. Even een dag in het jaar waarop je extra even aan iets denkt. En, en verrassing, dat bedoel je? Ja, misschien wel, ja. ja. Dat je je partner verrast met, een, met een, leuk, een leuk uitje of een etentje of een cadeautje. Ja, maar dat kan er iedere dag gebeuren. Waarom niet? Ja, een wel... leven, leven is maar kort hoor. Denk eraan. Ik ben nu bijna 60. Mm -hmm. En ik uh, denk als een jong, jong of een 20 nog. En ik uh, word, uh, binnen 10 jaar ben ik 70, als totaal. Ja? Ja, ja. Maar mijn levensstijl. Ik heb alles gedaan uh, wat God en uh, weet ik wat verboden uh, heeft. Ik geloof niet in die heilige zogenaamde God. Ja? Maar het is maar betrekkelijk allemaal. Het is maar hoe je het uh, bekijkt. Ja. ja, dat is ja. waar. Nee, ik, ik geloof er toevallig wel in, maar ja, ik ben dan ook van de EO. Ah, jij bent van de EO. Ik ben van de godeloze. Okay. Maar ik, nee, ik ben, dat wil niet zeggen dat ik niet geloof in iets. Er is een soort God, of er een hij is, of een zij is, of een iets. Daar gaat het niet om. Oké, okay. je De bent een ietsist. Ja. Oké. Okay. Okay. Maar even over even hij is dacht. Want jij, want wat jou betreft, kan het gewoon afgeschaft worden? Nee. Oh, dat dan ook weer niet. Ik, ik heb wel een... Uh, ja, dan moet ik uh, ongeveer... Uh, ja, hoeveel... Uh, ja, ja, on, hoeveel acts, hoeveel uh, domein toedoen. Ik ben... Uh, nou, ik heb mijn leven ook een hoop... Uh, uh, ja, Je hebt een hoop heb ik, harten gebroken. Ja, een hele hoop harten heb ik gebroken. Hmm. En ze hebben ja, een hele hoop. Meer okay. dan honderd. Okay. Dus liefde is niet maar altijd, uh, altijd koeken uh, als het, om, jou, als het bij jou, uh, om jouw leven gaat? Nee, okay. nee, nee. Nou, nou, ja. Zwaar. Maar ik wil gewoon alleen maar een boodschap uh, doorgeven. Laat Iedere dag geef gewoon maar meer liefde. Aan elkaar. Nou, dan heb ik, daar heb ik niks aan toe te voegen, Jan. Dank je wel voor, jou, uh, voor jouw boodschap voor vannacht. Oké, okay, dank je wel. Doeg. Bye. Ik heb ook nog hangen. Evert. Ja, goeienacht. En uh, als ik het goed begrijp, Evert, dan, uh, dan denk jij er uh, toch weer net iets anders over. Jij zegt, weet je wat, afschaffen heel die Jobs. Uh, niet alleen zijn, maar ook kerst, uh, oud en nieuw, uh, noem het allemaal mooi, verjaardagen. Allemaal afschaffen. Waarom dan? Zo'n hekel aan. Maar ten eerste ben ik al niet zo sociaal mensen. Ten tweede vind ik alle commerciële opklopten omheen. Ik vind het echt een balgeluk. Ik ben dit jaar ook weer met kerst echt over mijn nek gegaan. En uh, ja, als kind zeiden wij, wij tegen elkaar geen vrede op aarde, maar vrede op aarde. En uh, ja, uh, Sorry, uh, en dan nu met Valentijn ook weer. Nou, toevallig heb ik naar de hele nare liefdesherinnering achter de rug. Yeah. Dus, uh, of ervaring achter de rug. Dus ik zit daar helemaal niet op te wachten. Ik vind, iets vieren, dat moet je doen wanneer je er zin in hebt. En anders helemaal niet. Maar vind, e even ja, jij, moet toch, jij moet toch ook wel een keer een leuke kerst mee hebben meegemaakt? Nee, ik kan me niet herinneren. Ja, één leuke in Barcelona. Ik heb, een, ik heb me ook voorgenomen, dat is jaren geleden. Maar ik heb me voorgenomen, dit jaar ben ik weg uit Nederland in ieder geval. Echt waar? Yes. echt maar, waar. Maar wat vind je dan van, uh, heb je, als je een beetje geluisterd hebt uh, tot nu toe naar het programma, dan zijn er toch een hoop mensen die ook hele mooie herinneringen hebben aan Valentijnsdag bijvoorbeeld? Ja, dat is fijn voor hen. Maar uh, nee, voor mij hoeft het allemaal niet. Maar, maar kun je dan niet zeggen van, dat, dat jij er gewoon geen aandacht aan besteedt... maar dat die feestdagen wel moeten blijven bestaan? Voor, voor andere mensen die dat misschien wel leuk vinden? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Ik vind niet dat ze moeten blijven bestaan. Ik vind dat er maar feestdagen moeten komen wanneer de mensen er zelf zin in hebben. Maar zeg je nou, of een buurt daar zelf zin in heeft. Of een familie daar zelf zin in heeft. Zelfs verjaardagen? Ja. Hm. Ik vier mijn verjaardag ook niet. Ik kan me er een, vier, twee verjaardagen herinneren. Eén verjaardag toen was ik 17... Ik kreeg wel bezoek maar niemand wist wat we zeggen, nou, nooit meer. Mijn ste verjaardag moet leuk zijn, 50, Nou, ik voel me beroerd die dag. En toch, toch maar proberen gezellig te zijn. Nou, nooit meer. Ik vind het echt vreselijk Ja, oké, okay, maar, maar daar heb je wel... Als een verjaardag toe moet, dan zit je daar uh, uh, uh, met, met drukte en blerende kinderen om je heen. En nee, ik vind het allemaal niks, die gezelligheid. Nou, uh, daar, daar heb je wel, een, moet ik zeggen, een klein puntje. Soms is het inderdaad wel een beetje een soort opgedrongen gezelligheid. Ik op vind het zo dat. opgedrongen allemaal. Dan komt die commercie er nog eens overheen van je moet, je moet, je moet... Ja. Ik vind het wel gelukkig. Hey, wat, wat vind jij wel heel leuk om te doen? Wat ik heel leuk vind om te doen... Uh, is uh, me leuk verkleden... en uh, uh, dan iets geks uithalen. Ja, ik vind het leuk om te werken. Ik ben kostuumontwerper. en Ik vind het heel leuk om mijn werk te doen... en dat aan mensen te tonen. Oh. Maar dat is heel anders. En dan, daar maak ik dan wel weer een feestje van. Dat is een heel creatief beroep. Ja. Maar ben je dan niet ook juist gebaar bij, uh, bij feestdagen? Want voor Oud en Nieuw had ik bijvoorbeeld de opdracht, moest ik uh, een paar dansers voor een uh, danceparty met Oud en Nieuw, uh, moest ik uh, kostuums maken. Maar dan ben ik dus gewoon de hele maand aan het werk met Oud en Nieuw. Ja. Maar en dan, dan, dan zou je jezelf je in ja. de vingers snijden als die feestdag wordt afgeschaft? Ja, maar de, aan de andere kant is het wel grappig, want ik ben ook wel weer klaar voor in de dag. Oh, dat vind Eigen, je wel weer leuk? Dus, uh, nou, om het te doen, om het te maken en om te verzinnen, dat vind ik leuk. De kostuums te maken en te verzinnen en de eisen te verzinnen, dat vind ik leuk. En de om feestdag zelf kan je Om het zelf te doen, nee. Oh, maar, maar dat is wel een beetje een, een paradox, want je, je, je hebt er dus wel voor een deel je brood aan te danken. Uh, nou, ik verdien er niks mee, hoor. Oh, Oké, okay. oh, dus vrijwilligerswerk. Ja, tegen de vergoeding. Oké. Okay. Nou, Evert, ik, uh, ik ben er wel met jou. Uh, als het aan jou ligt, dan, uh, dan kunnen we het allemaal wel vergeten, die feestdagen. Ja, als ik het voor het zeggen had, wel. <laughs> Maar gelukkig heb ik dat niet, dus we gaan jullie gaan. Veel ja. plezier zou ik zeggen aan iedereen. Het, het zijn jouw woorden. Dank je wel voor je belletje. Joe. Oké, okay. fijne nacht. Dank je. Dat was even, ik heb nog één nog beller. Hallo, goeienacht. Ja, hallo, met Timo. Hey Timo. Timo ja, uit Den Haag. Ja, dat klopt, ja. Eén van de vaste bellers. Nou ja, derde keer geloof ik. Nee, nee, nee. nee. nee ik heb jou ja, vaak aan de je lijn gehad. Als je Herbert meerekent, misschien vijf keer. Ja, precies. Hé, hey, wat, uh, wat heb jij met Valentijnsdag, Timo? Nou, op zich niks. Dat is ook uh, de reden dat ik uh, niet belde, zeg maar. Want ik denk, ja, ik heb hier op zich niks aan toe te voegen. Mm -hmm. uh, en aan, maar aan de andere kant zat ik ook een beetje een loyaliteitscrisis naar jou toe. Omdat ik je uh, op zich wel mag en het programma ook uh, heel erg prettig vind. Ja. Vooral de tijd die er genomen wordt. Ja. En, en dan had... denk je, ik bel toch maar even in? Nou ja, ik zat zo te denken. Valentijnsdag. wat betekent dat nou? En uh, ik, ik heb geen liefdesverhalen te vertellen. Tenminste, niet zo 1, 2, 3. Maar ik, ik zat wel te denken aan. Uh, aan zeg maar wat het aan verwacht, verwachtingen schept. Ik ben natuurlijk een man, dus ik kan het voor een vrouw niet goed beoordelen. Ja. Ik zou het ook wel heel prettig vinden om dat eens een keer. van het perspectief van een vrouw te horen. Maar ik weet wel dat. zeg maar data's. De verjaardagen of. Uh, uh, uh, hoe heet dat? Uh, als je een uh, jubileum zeg ja. dat, dus uh, trouwdata, verlovingsdata, dat soort dingen. Mm -hmm. Dat schept toch de verwachtingen vaak bij een vrouw, heb ik begrepen. En als, je dan, als dan de man niks doet, dan leidt dat tot een enorme teleurstelling. Dat is ook vaak wat je in de Amerikaanse sitcoms op dat thema wordt doorgevoerd. Uh, uh, ja, dat een, dat een man het weer is vergeten en dat de vrouw weer boos is. Ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk zat ik te denken van, nou eigen, eigenlijk is het, uh, want, want normaal heb jij veel bellers, zeg maar. Ja. En dan, dan kan je het programma min of meer op routine draaien. Dat klopt. Zeg maar, maar nu kreeg je geen bellers en ja dan word je toch een beetje zenuwachtig, zeg maar. En als je dan een beller krijgt, ben je er volgens mij extra blij mee, of niet? Ja, jij begrijpt mij helemaal, Timo. Nee, maar goed, zo werkt het toch ook met, met geplande dagen, zeg maar. Met geplande dagen, als, als, je, als je dan krijgt wat je verwacht, zeg maar dan is het min of meer routine. Ja. Tenminste, zo zie ik het als man dan. Hè? Ja. En als je niet krijgt wat je, wat je verwacht, dan is het een enorme teleurstelling. Terwijl een onverwachte daad van dankbaarheid of, of een on, onverwachte gift, dat is volgens mij veel waardevoller emotioneel gezien dan een... Ja, dat, dat klopt wel, ja. Ik, ik, hoe ik er zelf vaak in stond, is dat als dan mensen zeiden van nou, ik doe niet aan Valentijnsdag, dan denk ik, nou goed, maar kies dan een andere dag in het jaar uit, willekeurig en vertel dat niet tegen je partner. Waarop je diegene gewoon dan verrast. Ja, wat ik altijd heb, is als ik in de stad loop, bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurt de laatste tijd niet zo vaak meer. maar zeg Maar vroeger als ik in de stad liep en ik zag iets wat echt perfect bij iemand paste. Ja. Dan kocht ik het, als ik het geld had tenminste, maar dan kocht ik het en dan, ging, dan kon ik niet wachten om het te brengen. Je hebt ook mensen die leggen het dan in de kast, zeg maar, en die wachten dat een verjaardag. Ja, ja, maar dat ja. kon ik echt niet opbrengen. Nee, je gaf gewoon gelijk die verrassing. Nou ja, ik ging ik diezelfde avond nog, zeg maar, brengen. En dan had ik echt het plezier ervan, van ik heb iets gevonden wat perfect bij diegene paste. Ja. En ja, dat onverwachte, volgens mij kwam het ook altijd wel goed aan. Ja. ja en dus dat heb ik ook. Ja? Dat is waar, maar bij jou merk ik zeg maar... jij vindt het ook echt fijn om iets te geven. En je vindt het fijn om mensen ja. blij te maken. Je vindt het fijn om even te bellen, want dan heb ik, heb ik weer iemand... even gezellig om mee te kletsen. Nou, dat speelde mee, maar dat was niet de doorslaggevende nee. reden. De doorslaggevende reden was dat ik een insteek kon vinden... om zeg maar uh, op dat Valentijnsthema thema uh, iets te vertellen. Dat, dat, dat snap ik, maar laat ik zo zeggen. Uh, mijn punt is zeg maar, misschien hebben sommige mensen... wel uh, een geheugensteuntje nodig om weer even eraan te denken... dat het ook goed is om af en toe iets te geven voor mensen... Wie dat misschien wat minder vanzelfsprekend is. Ja, nou, daar kan ik me niet zo 1, te drie in verplaatsen. En aan de andere kant, ik heb ook wel eens een vriendin... En ik heb eens een vriendin gehad. Niet een vriendinnetje, maar gewoon een vriendin. Ja. Dus een, vriend, een vrouwelijke vriend, zeg maar. Mm -hmm. En, en die, die was er wel op gesteld dat ik de verjaardag niet vergat. Maar dat vergat ik gewoon altijd... Maar omdat ik ook tussendoor wel eens bijzondere dingen deed voor haar, dan ja. Ja, kon ze er toch wel mee leven, zeg maar. Nou, toen accepteerden ze gewoon dat ik zo in elkaar zat, zeg maar. Ja, dat kan ik goed begrijpen. Maar als ik, als ik dat niet had gedaan, dan zouden ze het misschien wel kwalijk nemen. Maar, maar, maar vind je dan dat, uh, uh, dat die feestdagen misschien wel afgeschaft kunnen worden? Dat mensen gewoon uh, spontaan nou, nee, elkaar nee, moeten ieder, verrassen? Dat moet Weet, alleen ik zou er wel goede afspraken over maken, zodat het niet tot misverstanden leidt. Precies, dat je wel want goede verwachtingen hebt. is het begin van irritatie. En irritatie is het begin van ruzie. En ruzie is het begin van haat. En haat is het begin van geweld. Ja, nou laten we die maar niet afmaken. Want dan nee. uh, <laughs> kan ik maar, mee, maar het is het schrijven. want jij, jij had het net over sitcoms hè? Ja. Want het is wel altijd zo. Ik heb altijd het idee, dan zeg je het bijvoorbeeld tegen je partner. Van ja, dit jaar uh, doen we er niet aan hoor. En, ja, en, dan, en dan ben je toch bang dat ze uiteindelijk stiekem met een cadeau komt ja, en dat jij niks hebt gekocht. Allebei ook. <laughs> <laughs> of even snel nog bij de benzinepomp iets halen. Precies. Alle Bundy, zeg maar. Ja, voor drie deel op dat tarief, omdat uh, al die zaken mannen geen tijd hebben om cadeautjes te komen. En nog één ding wat ik wilde vertellen. Ja. De mooiste herinnering uit vriendschappen die ik heb, zeg maar, is dat ik eens een keer met mijn beste vriend was. Had. Dat speelt natuurlijk ook mee, dat is ook een, een, een, een, een aanvullende dimensie, zeg maar. ja. Maar toen waren we een keer uit geweest, wat we wel heel vaak deden, naar de disco of weet ik veel wat. Uh, gewoon ja, proberen te dansen, maar een beetje te verlegen eigenlijk om te dansen, maar toch maar een beetje proberen, zeg maar. Ja, ja, ik zie het voor me. Heel klungelig, zoals jongens dat doen. Ja. En toen waren we eigenlijk klaar, we waren op weg naar huis en we waren vlak bij huis. En toen kwam ik op het Lumineus idee: laten we nu naar Amsterdam gaan. En het was ook echt helemaal buiten de orde, want de avond was gaan afgelopen zoals het altijd zo was. En hij zei ja, spontaan. En toen dus zijn we in Amsterdam gegaan. We vanuit Den Haag, zeg maar. Ja. Yeah. En toen kwamen we tegen het ochtend geloren, kwamen we in Amsterdam aan. En toen hebben we echt een onvergetelijke ochtend gehad. Wat, heb je, wat heb je dan on, gedaan? Om, omdat het zo onverwacht was. Maar, maar wat, wat ging je dan doen? Want alles was dan dicht, denk ik. Nee, Amsterdam is volgens mij altijd wel ja, niet open, toch? Dat is waar, ja. Er was in ieder geval een 24 uur coffeeshop die er open was. <laughs> En uh, ja, ik weet niet, cafés of zo. Ik weet het niet of het allemaal open was. Maar het gewoon het feit dat we in zijn oude eentje, want hij had een eentje toen. Ja, ja. Dat we in dat gammele eentje met een half open dak, zeg maar. Het was ook zomer, het was zwoel. Ja. Want we toen die tocht gemaakt hebben helemaal en nou ook de anticipatie van, we komen dadelijk in Amsterdam aan <laughs> en ik heb het er nog steeds met hem over en zijn broer wordt er ziek van, die zegt die keer nou daar heb je hem weer. Maar Amsterdam. hij kan het gevoel, omdat hij het gevoel niet kan plaatsen, zeg maar hij heeft het gevoel er niet van. Ik snap het ja. Ja, ik, ik, ik, uh, ik heb jouw punt denk ik, het is, het is, er is niks leuker dan iets spontaans. Ja, bijvoorbeeld je moet ook nooit aan een vriend heel enthousiast over een film vertellen. Nee. als hij dan gaat, dan is hij zo gespannen van verwachting, vol van verwachtingen. Dat het alleen maar tegen dat kan vallen. eigenlijk altijd tegenvalt. Ja, ja. Je moet gaan hè, om de koel zeggen, nou misschien is dat iets voor jou, dat uh, werkt beter volgens mij. Precies. Ik, uh, ik vind het weer een mooi stukje wijzicht uit Den Haag, Timon, wat vannacht deze kant op kwam. Oké. Okay. Altijd fijn als je belt, dus tot de volgende keer weer. Ik hoop dat uh, meer mensen dus er zijn, <laughs> want het komt wel eens verkeerd aan. Ja, nee, nee, het dat komt, dat komt helemaal goed. Dank je wel. Ja. Doeg. Dat was Timo uit Den Haag, een van de, een van de bellers die, die me vaker verraste s'nachts. U kunt ook nog inbellen op het nummer 0800 1121. We hebben nog een, uh, iets meer dan 20 minuten om te praten over dit onderwerp. Uh, en dan, uh, dan sluiten we ook af. Maar uh, ik, ik, ja, het, het valt me eigenlijk... Uh, een uur geleden was ik uh, zweet, ik peentjes hier. En uh, keken mijn technicus en uh, Max, keken elkaar aan van... Uh, wat, wat zullen we toch in vredesnaam doen? Zullen we maar een ander onderwerp verzinnen? En nu uh, belt u opeens allemaal in met mooie verhalen over Valentijnsdag, commercie... Uh, er een hekel aan hebben of niet. Blijf dat vooral doen, want we hebben nog eventjes de tijd. 0801121 of nacht@eo.nl. Daar komt ook af en toe een mailtje binnen. Zoals nu van, uh, van Jan uit, uh, uit Californië helemaal. Ik, uh, ik, uh, ik schrik elke keer van als ik luisteraars heb. De belde ook een keer. Of stuurde ik iemand een mailtje uit India. Die ook aan het luisteren was. Nou, dat is alleen maar leuk, al die internationale, internationale luisteraars. En Jan die zegt groeten uit Anaheim. Dat klinkt als dus Arne, maar het is net even iets verderop, namelijk in Californië. En hier is Valentine's Day, een zeer commercieel ingesteld evenement. Niet iedereen doet eraan mee vanwege gebrek aan geld. Ja, dat speelt natuurlijk ook weer op de crisis. Nou, we gaan even luisteren naar nummer en zometeen uh, gaan we weer verder uh, praten met elkaar. Simply Red met If You Don't Know Me By Now. children is toch een van die nummers, dat zijn echte klassiekers. En belde zelfs een mevrouw in het, een lieve mevrouw van 85. En die belde alleen maar in hoe blij ze was dat dit nummer gedraaid werd. Dat was toch een van haar uh, favoriete nummers waarvan ze altijd hoopte dat hij weer eens voorbij kwam op de radio. En dit was, uh, was zo'n moment diep in de nacht. Simply Red. Ze hebben toch uh, mooie muzikale dingen aan ons meegegeven. Ik heb, uh, ik heb iemand uh, aan de lijn. Wie heb ik hangen? Goedenacht. Ja, goedenacht. Met uh, Leendert van der Vlies. Hallo Leendert. Ja, ik had ook een uh, Valentijnsverhaaltje, zeg maar. Nou, kom maar op. Nee, nou, ik zat uh, vroeger op de middelbare school. Ik had helemaal verliefd op mijn meisje ook. En, uh, nou ja, ik had me verliefd op dat nou, Maar had best wel verlegen, nooit durven laten merken en zo. En uh, toen kreeg ik mijn Valentijnskaart, kreeg ik ja, mijn brieven of zo. En ook een hele grote rode kaart met uh, allemaal dingetjes erop en, en zo. En toen was eigenlijk aan het einde van die schooltijd... Uh, toen, uh, toen de school was afgelopen, toen we allemaal onze eigen weg gingen, toen kwamen we er pas achter dat dat, dat, dat meisje wat ik al die tijd leuk had gevonden, zeg maar, dat hij mij ook leuk vond. Nou, we waren allebei te verlegen om het ooit te zeggen, dus ja, uiteindelijk hebben we er nooit wat mee gedaan, zeg maar. Oh, wat zonde. Ja, zonde, zonde. Uiteindelijk wel goed terecht gekomen, maar toen, uh, toen was het wel zonde, ja. En je wilde elkaar dus allebei op school ook, zeg maar, een anoniem iets gestuurd? Ja, maar we hadden allebei geen idee van elkaar dat we elkaar leuk vonden, zeg maar. Ja. Allebei te verlegen om het te zeggen. Dat, dat is toch altijd wel het gevaar van Valentijnsdag, hè? vind je niet dat je dan... Het is anoniem en dat is lekker prettig, maar in het slechtste geval kom je er dan nooit achter dan wie het was. Nee, precies. Ja, dat was toen, ja dat, toen kwam ik er wel achter. Me. Dat was net toen het gewoon was afgelopen, zeg maar. Dus. Ja. Nou ja, wel, wel, leuk, wel leuk dat je dan iets hadden. En je zegt uiteindelijk ben je goed terechtgekomen, dus je hebt alsnog een mooie vrouw gevonden. Ja, ik heb een hele mooie liefde bij. Dus ik had er net even wakker gebeld dat ik nou op de radio kwam, maar ik weet niet of ze nou luistert. Ah, dus. oh, wat lief. Uh, nu als je luistert, ik hou van je. Ah, oh, wat schattig. En waar ben je yes. nou, want je bent vrachtwagenchauffeur, hè? Waar rij je nu? Uh, ik rij nu bij Wezep op de A28 e uh, ik heb een lading kaas geladen en die gaat los in Tulemborg. Kijk. Dus dat is uh, Goudse kaas en die, uh, die laden we in Duitsland. En, en rijd je dat altijd s'nachts? Uh, nee, ja, deze week toevallig. Er dus, zijn uh, elke week er anders. Ah, oh, oké, okay. oké. Okay. Nou, wat leuk dat je luistert. En ga je nog wat leuks doen dan met Stefanie uh, vandaag? Ja, ik ben uh, vroeg klaar, dus ik, uh, ik... oh ja, dat moet ik niet zeggen natuurlijk. Anders is het geen verrassing meer als je meeluistert. <laughs> <laughs> maar ik wou er wel, wel een beetje verrassing. Ja. Heel slim. Nou, Stefanie, als je luistert, er komt nog een leuke verrassing aan uh, volgens mij vanmiddag. Oh ja, ja dan krijgen we die, uh, vorige, uh, die vorige bellen gelijk, hè. Dan schep je weer te hoge verwachtingen. <laughs> ja, oh ja, oh. Stefanie, uh, ga maar lekker verder slapen, er gaat niks gebeuren. <laughs> Nee. ja precies, precies. Dat, dat is waar. En, en waarom is Steven niet zo leuk? Als ze toch luisteren ben ik, ben ik wel even benieuwd. Uh, ja, ze is gewoon een heel pure persoonlijkheid. Ze uh, ja, is heel mooi en uh, ze heeft heel veel geduld met me. Dat is nog wel eens nodig voor mij. ze dus. oh, <laughs> dus, ja? nee, is gewoon een perfect meisje. Dus. Oké, okay. nou. Ik kan dat, dat, niet, dat... Niet, niet, niet beter hebben. <laughs> dat, dat klinkt als een mooie relatie. Helene, uh, dankjewel voor jouw belletje. En uh, su ja. succes nog even met de vracht, hè? Ja, het is goed, veel plezier met het programma. Ik luister wel te graag wel. Oh, dankjewel. Oké, okay, fijne nacht. Ja, het is goed. Hè? Dankjewel. <laughs> Doeg. U uh, kunt nog inbellen op, uh, op 0800-121. Uh, soms uh, komen er opeens een heleboel lijntje binnen en soms even helemaal niks. En uh, nou, u moet zich even voorstellen om even een beeld van deze mooie studio. Ik heb een, uh, hier een telefoonapparaat staan wat ik gewoon lekker zelf op moet nemen. Dus als ik aan het bellen ben, dan kan ik even niet opnemen. En tijdens het nummer wel. En uh, ja, dat weet u niet. Dus u belt op allerlei verschillende momenten. En u kunt nu weer inbellen op 0800-1121. Met uw mening over Valentijnsdag. Gaat u er wat aan doen of niet? Ik vertelde net over die, uh, die mevrouw die inbelde toen ik uh, Simply Red uh, uh, draaide hier. En die, uh, die gaf nog de tip mee dat je elke dag moet genieten van elkaar. En dat geldt niet alleen voor Valentijnsdag, maar ook voor Vaderdag en Moederdag. Als je nog een vader en moeder hebt, geniet daar gewoon elke dag van. En vergeet niet om af en toe wat liefde aan elkaar te geven. Dan zijn eigenlijk die dagen overbodig. Maar ze vonden het dan weer wel mooi dat ze er zijn. Nou, ik zie nog even geen lijntje binnenkomen... dus uh, misschien moeten we nog even gaan luisteren naar, uh, naar wat muziek. Uh, gelukkig heeft uh, mijn technicus Max een uh, prachtige lijst voor mij klaarstaan... met uh, naast Slim opnieuw weer een heel mooi nummer... namelijk The Promise Song. Life shall bear your name if you love your enemies, yeah. you Yes, De yes, Song van Keith Green was dat. En uh, ja, volgens mij bent u nu echt een beetje uitgewild uh, over Valentijnsdag. Ik heb, ik heb er, het hard geprobeerd en het was erg gezellig ook nog de afgelopen... nou, zou ik zeggen, 1 uur en bijna 50 minuten, want het is uh, 11 voor 4. Misschien moeten we het onderwerp maar afsluiten, maar we hebben nog wel eventjes 10 minuutjes te vullen. Dus waar u nu even op in kan bellen, dat is de simpele vraag. Wat bent u aan het doen nu? Bent u net zoals uh, Leen het net uh, onderweg in de vrachtwagen? Uh, ik weet dat er altijd een hoop vrachtwagenchauffeurs luisteren. Bel even in en vertel, uh, vertel waar je rijdt en wat voor vracht je bij je hebt... Misschien bent u wel met een bijzondere hobby bezig. Zo sprak ik laatst nog iemand in de uitzending die, die s'nachts dat hij 3 d kaarten aan het maken is. Laat maar gewoon even weten waar u mee bezig bent zo midden in de nacht. En dat kan op het nummer 0800 1121. U kunt, u kunt nu gelijk inbellen eventueel. Dan, dan zit u zelfs gelijk in de uitzending. Want ja, ik vind het toch altijd bijzonder. Ik ben zelf... Het is dat ik, dat ik deze uitzending met veel plezier overigens maak. Elke, elke twee weken. De andere week doet de Herbert Kodeet, maar uh, anders zou ik niet wakker zijn nu. Maar dat bent u wel en u belt ik in. Even kijken wie er, uh, wie er wakker is. Goedenacht. Goedemorgen, met uh, Gert en Linsing. Hallo. Hallo. Wat, wat doe jij nog op? Nou, ik, uh, ik begin net. Ik ben net om uh, drie uur uit mijn bed gegaan. Oh. En ik uh, begin om vier uur in de bakkerij. Om vier uur al? Meen je dat nou? Ja, uh, bakkerij hè. Dus morgen vroeg op vroeg uit bed. Ja, ik, ik kan me voorstellen ja, maar is er, is er, ik, ik wist wel dat bakkers vroeg opstonden, maar drie uur? Ep, ja, ep, ep, drie uur. Heb je dan zo lang nodig om al dat brood te bakken? Ja, het is geen brood, het is uh, gebak van een uh, bekende winkelketen hier in Nederland. Ik zal de naam even niet noemen, maar. Uh... Nou, weet je wat, gooi hem er maar in. Sorry? Gooi hem er maar even in. Oh, de Hema. De ah, je werkt voor de Hema. Ja, met gebak van Emma. Oké, okay. oh, jij maakt al die lekkere taarten. Nou, ik maak het zelf niet klaar. Ik ben uh, vrachtwagenchauffeur, dus ik begin om, uh, om vier uur uh, te laden. Ah, oké. Okay. En dan om um, uh, nou, kwart voor vijf begin ik te rijden, zeg maar. Jeetje, wat een, uh, wat een wat een, gek ritme lijkt me dat. Is dat elke nacht zo? Dat is, uh, ja, dus zes morgens in de week. Jeetje. En, en ben je daar dan aan en wanneer, wanneer slaap je dan, of wanneer ga je dan naar bed s'avonds? Ik ga meestal uh, s'avonds rond uh, kwart van wegen kwart naar bed. Nog, uh, nog voor de kinderen na, zeg maar. Ja. En, uh, Want je, je hebt gewoon een gezin? Ja, ik heb gezin met uh, vier kinderen. Vier kinderen? Ja. Zo. Het is uh, druk soms. En, en zijn ze allemaal in, in jonge leeftijd of iets ouder? Uh, de jongste is uh, vier. En de oudste is dertien. Oké. Okay. Ja. En vinden oh, ze dat niet... Goed. Ja, gaat dat wel goed. Is dat, is dat niet gek als, maar, als, als, als papa een, een heel gek ritme heeft qua werk? Ja, maar die jongens, die, uh, de kinderen, die weten niet anders dat ik uh, s morgen vroeg uit mijn bed ga. Dus uh, kijk, het voordeel is weer dat ik rond uh, 10 uur, 11 uur weer klaar ben. Ja. Dat ik om, uh, om 12 uur gewoon weer thuis kan zijn. Ja, dat is waar, ja. Als er geen bijzonderheden zijn, dan... Uh, ja. ja. Want werkt je vrouw niet? Nou, mijn vrouw werkt toch twee dagen in de week. Twee dagen in de week, kijk. Ja. Hoppa. En, ga, en ga je nog iets geven aan haar vandaag? Sorry, ik heb het goed verstaan hoor, Zei je? Ga je nog iets geven aan je vrouw vandaag? Oh, van het thuis. Oh, uh, <laughs> ja, ik ben wel van plan om, uh, om er wat aan te gaan doen. Ja. En uh, ja, zij slaapt toch, dus ik kan het wel zeggen. Uh, ik geef haar sowieso een bos bloemen en uh, uh, laat een keer even een keer, uh, samen een keer, uh, ergens naartoe. Ja, ik krijg net nou een goede tip van, uh, van Max, de technicus, die zegt: uh, kun je niet even een taartje? Een taartje ja. geven. Nou, wel, bij ons kunnen we uh, geen taart meer zien, helaas. Nee? Daar zijn ze helemaal man, zat van. Ja, die hebben nog zoveel gehad. Dat, uh, nee, er is open en uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is net een beetje, we hadden vroeger wel zaterdag patatdag. Maar als het ja. al meer dan één zaterdag was in de week, zeg maar, als het ook nog een andere dag was, dan was je ook helemaal gelijk zat van patat. Ja, precies. Nou. Hé, hey, uh, hey, dankjewel voor jouw belletje eventjes. Ja, is goed, joh. En uh, succes met de rit, hè? Ja, bedankt hoor. Oké, okay, fijne nacht. Ja, hoi. Doeg. Ik heb nog iemand anders aan de lijn. Hallo, goeie nacht. Uh, goedenavond, jij ja, met Dick. Hallo Dick. Wat ben jij oh. aan het doen? Ik, eh, uh, ja, je zijn net vrachtwagenchauffeur chauffeur, nou dan voel ik me gelijk aangesproken natuurlijk. Ja, het is toch een ja. trouw luisterpubliek is dat, hè? Ja, ja, het is, ja, het is gewoon een leuk programma om s'avonds als je aan het rijden bent naar te luisteren. Je hoort allerlei uh, personen voorbij komen. Dat is altijd wel leuk weer. Dat is wel leuk. Hij is altijd een heel bijzonder palet aan, uh, aan, aan bellers, uh, moet ik zeggen. Ja, ja daarom, dat vind ik ook wel leuk om dat zo te horen. So ja. Sommigen die lijken ja. een, een beetje een borreltje op te hebben. Wat zei je? Sommigen die lijken een beetje een borreltje op te hebben. Ja, dat idee had ik bij, heb ik bij sommigen ook. <laughs> maar, uh, als je dat idee bij mij maar niet hebt, want ik ben nou aan het rijden. Nee, dat, dat zou heel, uh, heel verkeerd zijn. Nee, daarom. Dus, uh. en, en, en wat vervoer jij? Oh. Uh, ik, ja, ik vervoer Bulk. Ik ben nu onderweg van uh, Delcel naar Heemuiten. Uh, Daar moet ik dan uh, in de haven afkoppelen en weer een andere mee terugnemen voor Delfzijl. Oké, okay. en, en hoe noem je zit. dat? Bullock? Ja, Bullock, een silowagen. Die... Zo'n cilinder, zou ik maar zeggen, waar, waar ook veevoeders in zitten, normaal. Ah, oh, oké. Okay. Okay. Ja, eigenlijk alles, uh, Ja, poeders en uh, korrels, alles. Uh, wat met druk gelost moet worden, dat vervoeren we dan. Oké, okay. wat leuk. En, en, en rij jij wel vaker straks? Ja, ja. We, één keer in de zoveel tijd hebben we met, uh, hebben dan een avonddienst. En die begint dan uh, meestal rond een uur of eens nachts. En dan uh, heb je vaak een koppeltje uit. En ja, dan ga je overdag gaan slapen. en dat, uh, Vier week lang en daarna heb je weer gewoon uh, normale diensten. Oké. Okay. En heb jij net als uh, de vorige beller ook een, uh, een gezin uh, waar, je, waar je rekening mee nee, nee, moet nee. houden? Nee, nee. Wat dat betreft uh, ja, wel ongelukkig. Maar ook gelukkig dat ik niemand, uh, de, niemand heb. Dan ben je ook wel veel vrijer wat dat betreft. Dus... Uh, ik hebt ja. toch om er mee te houden, dus een ja, nachtdienst is voor mij ook niet zo moeilijk om te draaien. Nee, dat snap ik. En, en, is, dan, en is dan vandaag als Valentijnsdag niet een mooie, mooie kans om eens even iemand op te zoeken? Ja, maar ja, overdag lig ik dus te slapen. Ja, dat dus, uh, het schiet ook niet. Uh, maar ik heb er op het moment ook niet zo'n behoefte aan, ik denk, als het zo ver is. Dan, dan komt dat vanzelf ook wel weer over je heen. Kijk. Dus, zo... uh, dat overkomt je dan wel, ja. En, uh, ja. Ik bedoel, echt op zoek gaan, nee, daar, daar ben ik nog niet aan toe. Nou. Ik denk dat overkomt me wel, weer. Ja. vind ik een mooie, nuchter uitgangspunt. Ja, daarom. Hey, succes nog vannacht onderweg en, uh, en blijf lekker luisteren. Dat uh, zal ik doen. Oké. Okay. Oké, okay, hoi. Hoi. Ik heb nog een, uh, nog een derde hangen, is, is dat ook een vrachtwagenchauffeur? Ik? Nee, nee. Ah. <laughs> ik ben geen vrachtwagenchauffeur. En, en, en wat bent ben... u wel? Ik ben een oude leven en ik weet zeker dat wat ik op, op dit moment aan het, aan het doen ben, dat niemand ter wereld het aan het doen is. Oh, nou, ja. nou je maakt me wel nieuwsgierig. Ja, oké, okay, nou dat is heel, heel eenvoudig. Hè? Ja. Ik ben bezig de verhuizing van onze winkel voor te bereiden, inpakken, in dozen en alles wat daarmee samenhangt. En die, en die verhuizing die is weliswaar pas in uh, april. Dan houden we een uh, uh, verhuizingsactie uh, uh, Weet ja. je? Ja, het is hier in Rotterdam. De shop Weet je? Dus dat ben ik aan het doen. En ik luister dus naar jullie schitterende, goed programma. Oh, wat leuk! Dus ik zeg, het is uh, heel fijn, want ik ben een nachtmens. Hè? Ah, dat betekent okay. dat ik de dingen klaar maak op dit moment. ja de, de mensen die om tien uur komen, komen openen, die, dan, die doen dan dus gewoon de verkoop. En om zes uur sluiten ze. En dan ga ik weer dan uh, tegen een uur of acht, als het goed is, dan de nodige dingen verder inpakken. Want yeah. wat, heeft u voor, uh, wat heeft u voor winkel dan? Het is een, um, het, ik noem het een uh, Suriname One Window Shopping. Dat oh. betekent alles wat te maken heeft met Suriname, vind je in de winkel. Dat zijn van de, de bladeren, de beroemde bladeren, die mm -hmm. door veel vrouwen worden gebruikt. De beroemde drankjes die door veel mannen worden gebruikt. Hè, om uh, kleine Johannes weer tot grote Johan te maken. <laughs> Weet je? <laughs> dus ja, ja, ja. En daarnaast ook uh, boeken. En wat we ook hebben, is heel veel informatie over de winticultuur aan uh, voor Jongelui. Dus op die manier, weet je. Maar okay. goed, we gaan dus verhuizen. We gaan naar een iets kleiner, goed locatie. Om het geheel beheersbaar goed te maken. En, en het... welke plaats is dat? In Rotterdam, aan de Westkruiskade. Ah oh, ja, ja oh, daar komt... heb ik vlakbij gewoond, joh. Oh, en waar woon je nu dan? Ik woon in Utrecht, maar ik, ik, ben, ik kom uit, oorspronkelijk uit Rotterdam. Ik woon uh, altijd daar uh, voorbij uh, Marconiplein. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Met de tram over de west Kruiskade. Ja, ja, ja, ja, 23, ja, ja. Precies, tram 23 of 21. Dus je bent in hart een Feyenoorder, maar je draagt het uit dus voor FC Utrecht zeker? Uh, nou ja, ik, ik moet zeggen, ik ben niet echt uh, zo'n diehard maar ik, ik ben wel voor Feyenoord aan, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. dus, en die en doen dan... het goed de laatste week, hè? Ja ja, ja, ja, ja. En als Feyenoord speelt tegen Utrecht, voor wie ben je dan? Nou, dan ben ik voor Feyenoord, sowieso. <laughs> oké, okay, dat is goed. Prima. Ja, okay. ik, ik woon pas, uh, ik woon pas nog, uh, nog geen twee jaar in Utrecht, dus uh, okay, okay. Okay. Feyenoord dat zit er nog wel in. Oké, okay, oké okay, hey. begrijp, begrijp ik. En hoogwaarschijnlijk waarschijnlijk worden ze uh, uh, kampioen hoor. Uh, uh, een die is heel bescheiden. Hij zegt, als met een vraag uh, worden jullie kampioen, zegt hij absoluut nee. Ja, maar he? in zijn achterhoofd, heeft, toch. heeft hij zoiets van, weet je wat, laat ik maar lekker de underdog blijven. Precies. En met die Goed Goodetti, dan maak ik. Dus per, per wedstrijd, drie doelpunten en dan ben uh, ik goed. boven uh, aanzet. Dat is een slimme man. Hey, we gaan naar het journaal toe. Laatst, okay, kun je bij we, jou in de winkel ook hey, lekkere pom en roti halen? Heel of een Valentijn, ja? Ja, ja okay, ik, okay. Had, ik had nog een vraag. Kun je bij jou ook lekkere pom en roti halen in de winkel? Uh, nee, maar je kan ze wel bij ons goed bestellen. Ah, de vrouw okay. die maakt ze heel lekker. We hebben ook een cateringbedrijf na. Kijk, nou, dat raad ja. ik iedere Nederlander aan, want dat is hartstikke lekker eten. Dankjewel okay, voor jouw belletje. Oké, okay, doei doei. Doei doei. Dit was het tweede uur van de Nacht op één. We gaan naar het journaal, tot het volgende uur.